We je zaken tot stand brengt. Een internationale businessbank die denkt als ondernemers en doet als ondernemers. Think Yes, NIBC. Dit is Radio 1. 9 uur Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Bij de materieeltak van Defensie wordt gehandeld in drugs en defensiematerieel als laptops, auto-onderdelen en verf. En ook neemt personeel dienstauto's en andere zaken mee voor privégebruik. Dat schrijft de Volkskrant op basis van interne defensiedocumenten. Daarin staan vertrouwelijke verklaringen van medewerkers van de Defensiematerieelorganisatie. Een medewerker van de frederik in Den Haag zegt dat zijn collega's met defensieauto's op vakantie gaan en vrachtauto's gebruiken voor de carnavalsvereniging. Op de kazerne wordt ook gehandeld in illegale sigaretten en viagra... en in drugs als GHB en amfetaminen. Vorig jaar werden Kamervragen gesteld over misstanden bij de dienst. Maar volgens minister Hillen van Defensie was er niet veel aan de hand. Het Centraal Joodse Overleg wil dat snelrecht wordt toegepast... tegen iedereen die de holocaust ontkent. Bij schuld moet er een taakstraf worden opgelegd. Dat schrijft het overleg in een brief van de Tweede Kamer.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 Volgens een uitgelekt VN-rapport heeft Noord-Korea... minstens één geheime nucleaire installatie. Dat is gebaseerd op verklaringen van een Amerikaanse wetenschapper... die vorig jaar in Noord-Korea een uraniumverrijkingsfabriek kreeg te zien. De Amerikaan zag daar centrifuges... die volgens hem op andere geheime locaties moeten zijn gemaakt.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 Dat het weer nog bewolkt en droog. In de loop van de middag en avond wat regen. Waarbij het in het oosten kan ijzelen tot een graad of drie. Vanaf morgen wisselvalliger en minder koud. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits was een stuk minder druk dan gebruikelijk. 106 kilometer file staat er nog. Wat opvalt is een aanrijding met drie auto's op de A13. Van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen knoopend Prins Klausplein en Delft nog 6 kilometer. Bij Delft is de linkerreis ook dicht. Lange tijd stond er een vrachtwagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Die is weer weg, tussen knopen de Ridderkerk en de Van Bride-Noordbrug nog wel 5 kilometer file. En het is langzaam rijden op de A27 Breda richting Utrecht, tussen Hank en de Alfit over 9 kilometer.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 Hij belt u als de koers een punt bereikt waarop u actie wilt ondernemen. Naast de grote lijnen ook de praktische oplossingen. Dat is Zakelijk Bankieren Anonu. Meer weten? Kijk op abnamro.nl slash zakelijk. Abn Amro, de bank, Anonu. Ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. We horen zo hoe het gaat met het terughalen van Nederlanders uit Egypte. Maar eerst maar even naar onze correspondent, want hoe zou het vandaag gaan? De dag van de mars van 1 miljoen mensen moet het worden. Gaat het oppositie lukken om zoveel mensen op de been te krijgen? Ja, want het moet het grootste protest tot nu toe worden... en het moet president Mubarak het laatste zetje geven tot aftreden. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo zit... dat het de demonstranten vanochtend wel lastig wordt gemaakt om te komen. Er zijn in heel Cairo wegversperringen van het leger. Uh, ik heb gehoord, ook op de snelwegen naar Cairo toe, treinen rijden niet, dus... Um dat zou het weer wat minder makkelijk maken. Aan de andere kant, Cairo zelf is natuurlijk al een miljoenenstad. is dus afwachten, ik kijk nu op het kleine uit. En ik zie dat het nu ongeveer zo druk is als de afgelopen dagen rond deze tijd. Maar ja goed, zo'n demonstratie dat groeit natuurlijk de hele dag aan. Dus sowieso zullen we het pas in de loop van de middag weten. Ik uh, denk dat hij vandaag niet zal aftreden. Wat dat betreft zijn juist die concessies die hij gisteren bij monden van zijn vicepresident gedaan heeft. Leijman, het feit dat hij die concessie doet, het feit dat hij nog altijd niet is afgetreden. Het feit dat hij al 30 jaar natuurlijk aan de macht is... betekent dat hij uh, nog andere plannen heeft. Dus uh, uh, lastig te kijken in het hoofd van Mubarak... maar ik denk niet dat hij vandaag uh, zal aftreden. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk... als er vandaag heel veel mensen op de been zijn... een internationaal signaal... en een van die factoren die voor Mubarak van invloed zijn is natuurlijk die internationale druk. En dat zal uh, wel degelijk van invloed zijn, die de demonstratie vandaag. Nou, we hoorde het van Sander van Hoorn vanuit Cairo. De stad loopt vol met demonstranten, vooral het plein, het Tagierplein... van waar uh, de mensen gaan demonstreren, gaan marslopen. Terwijl de toeristen natuurlijk juist de stad en het land ontvluchten. Reisorganisatie TOEI besloot afgelopen zondag... alle reizigers terug te halen uit Egypte. Zij zitten nu midden in die uh, repatriëring, een grote operatie. Steven van der Heijden van de TOEI, goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel mensen gaat het? Het gaat uh, bij ons om uh, zo'n 1600 mensen. Waarvan we inmiddels er uh, ruim 1000 uh, terug in Nederland hebben. En de laatste uh, vier vluchten gaan vandaag plaatsvinden. Dus u bent al aardig op stoom? Ja, het is eigenlijk, verloopt het uh, volgens planning. En datgene wat uh, uw correspondent in Cairo uh, constateert... dat is in de toeristische absoluut niet uh, aan, de, uh, aan de gang. Uh, daar uh, is het, uh, kijkt men leidzaam toe hoe wij de mensen weghalen. Maar is er is geen sprake van tegenwerking of geweld. Mm. Moeten u ook nog mensen, meneer Van der Heijden, uit Cairo weghalen? Uh, dat is gebeurd. Dat was inderdaad uh, zo ongeveer de moeilijkste operatie. Met name het rijken van het vliegveld en de chaos op het vliegveld. Want wat, wat wij uiteraard onze mensen niet wilden aandoen... is dat ze uren of zelfs dagenlang... ...op het vliegveld moesten wachten. Dus wij wilden wel eerst heel zeker weten dat er vluchten waren. En gisteren zijn onze laatste mensen ook uit uh, Cairo vertrokken. Ja, want wij hebben natuurlijk Lieselore Molema gesproken die daar vast zat. Het was redelijk dramatisch he, op dat vliegveld in Cairo. Ja, vliegvelden in Egypte zijn eigenlijk altijd wel dramatisch. Maar uh, Cairo, onder deze omstandigheden, dat uh, spande wel de kroon. En vandaar dat wij de mensen daar niet willen laten wachten. Uh, maar wij hebben daar gelukkig zelf uh, weinig, althans onze mensen hebben daar weinig van meegekregen. gekregen. Nou, uw klantenreizigers uh, zitten in Hugada, Marsa Alam en Shamal Saik. Uh, daar merken ze, u zegt dat al, niet zo heel veel van de demonstraties, van de protesten. Uh, gaat iedereen wel mee vrijwillig? Uh, iedereen gaat mee, omdat ze met name ook door het uh, thuisfront uh, geconfronteerd worden... met uh, wat men hier te zien krijgt, dat ze over het algemeen... Uh, ernstiger dan wat men daar ziet. Uh, dus de bereidheid om mee te gaan. Die is er wel, zeker omdat men zich realiseert dat als men niet meegaat... Uh, er geen uh, terugvlucht zal worden aangeboden. Dus dan moeten ja. mensen op eigen gelegenheid zien terug te komen. Vanavond iedereen terug? Vanavond laat zal iedereen uh, terug zijn zoals het er nu naar uitziet. En dan houdt het voorlopig even op met reizen naar Egypte, meneer Van der Heijden? Ik vrees van wel. Het zal natuurlijk uh, van afhangen hoe het uh, verder gaat. Uh, maar de bestemming zal wel uh, even... Uh, niet aangeboden kunnen worden. En dat ja. geldt natuurlijk ook, ook al weken voor Tunesië. Dus uh, de keuze wordt iets beperkt. Ja, waar gaan mensen dan heen? Nou, het meest logische alternatief in de winter uh, is de Canarische eilanden. Uh, daar zien we nu ook al uh, behoorlijk wat extra vraag naar. Maar heel veel mensen die willen gaan duiken bijvoorbeeld... Uh, die kiezen voor het Caribisch gebied. Goed, dank u wel. Steven ja. van der Heijden van Toei. 10 over 9 in Zeeland wordt vandaag stilgestaan bij de watersnoodramp. 58 jaar geleden, precies 58 jaar geleden. Herdenking in Siriansland is zojuist begonnen. Daar is Mark Robin Visser. Ja, Siriansland is een klein dorpje met ongeveer 350 uh, inwoners. En hier uh, is zojuist de herdenking begonnen op de Algemene Begraafplaats. Ik loop nu even door het hek de Begraafplaats op en ik zie daar... In de verte de staat midden op de begraafplaats een wit monumentje. waar de slachtoffers van die uh, watersnoodramp. allemaal met naam en geboortedatum opstaan. Er zijn hier ongeveer 40, 50 mensen verzameld: uh, oudere mensen, maar ook wat jongere mensen. En ook groep 7, groep 6-7 van de basisschool. van de openbare basisschool is hier. Ze hebben les gehad over de watersnoodramp. maar ook over de watersnood in bijvoorbeeld Australië en Brazilië hebben de kinderen gesproken. Ze gaan hier. Hier straks gedichtjes voorlezen en bloemen leggen, allemaal ter nagedachtenis aan die ramp van 58 jaar geleden op 1 februari 1953. Hoezeer het zuidwesten van ons land te lijden heeft gehad, blijkt uit deze landkaart, waarop de door het water verzwolgen gebieden zwart zijn getekend. Men moet terecht van een nationale ramp spreken. De ernst van de ramp deed zijn de koninklijke hoogheid Prins Bernhard besluiten zijn verblijf in de Verenigde Staten af te breken en naar Nederland terug te keren. Hij vloog boven plaatsen waar helikopters bezig waren mensen in veiligheid te brengen... die daar soms twee of drie dagen op kleine droog gebleven gedeelten hadden gebivakkeerd. Wij allen zullen hen moeten helpen. Geen offer mag te groot zijn om deze landgenoten weer te doen terugkeren naar hun land. Het land dat nu nog verdronken ligt, maar dat weer boven zal komen. was dat En dat is recent. Het is nu 2011. Zojuist heeft uh, wethouder Schouten, Stouten pardon, van uh, schouwer gesproken. En nu horen we de directeur van de basisschool. Brisbane. Het oosten van Australië heeft opnieuw te maken met noodweer. Gisteren kwam cycloon Anthony aan land in de staat Queensland. Het Australische weerinstituut bom waarschuwt voor zware windstoten en extreme regenval. Tegen ik sluit even de week, uh, achteraan in de rij. En daar uh, zie ik meneer Rox. We hebben elkaar vanmorgen eerder gesproken aan de keukentafel. Klopt. Nou, U staat uh, zoals ieder jaar hier uh, weer bij de herdenking. U heeft hem zelf als 14-jarige jongen meegemaakt. En u ziet daar nu kinderen ja, ongeveer van die leeftijd iets jonger staan. jonger natuurlijk, ja. Van de basisschool hier. De basisschool, ik zat toen op de middelbare school. Vindt u dat goed dat die kids van die lagere school hier... Ik vind het heel goed omdat op die manier dus doorgegeven wordt wat 58 jaar geleden hier gebeurd is. En dat het er nog steeds mensen zijn die dat aan de lijve hebben meegemaakt. En de kinderen zich realiseren hoe belangrijk uiteindelijk dit geweest is voor de geschiedenis ook weer van deze plaats. Ja. En ze hebben het ook niet alleen over toen, maar ook over nu. Ja, dat klopt. De directeur van de basisschool die heeft uh, juist een relatie gelegd met de gebeurtenissen in Brazilië en Australië. Laten we nog even een klein stukje meeluisteren naar hem. Oké, okay. we ons erover vertellen. Ik denk dat wij hier in Zeeland meer dan waar ook ons de gevoelens van deze mensen kunnen voorstellen. Jan. Wie is Jan? Jan wordt nu geroepen. Dat is uh, een van de leerlingen van de basisschool. Die een uh, oom heeft die in Australië woont. En dus, juist 3 afgelopen januari met zijn daar geweest. Is. Australië komt met de zwaarste regenval in 50 jaar. Een gebied ter grootte van Duitsland en Frankrijk staat onder water. Overstromingen teisteren sinds twee weken de staat Queensland. De watersnood heeft tot tien levens geëist. Ruim 200.000 mensen hebben hun huis verlaten. 22 steden staan blank. De politie treedt hard op tegen plunderingen... terwijl het leger en de luchtmacht de getroffen gebieden... voorzien van voedsel en medicatie. Er wordt nou, dit is dus uh, Jan. Voor, en Zo zijn er nog meer kinderen die straks een verhaaltje gaan vertellen... Niet. en bloemen gaan leggen bij dat witte monument... hier op de he? begraafplaats ja. van Sir en zo wordt de herinnering aan die vreselijke ramp levend gehouden. Inderdaad. 100.000 mensen dakloos in Zeeland en omstreken 1800 doden meer dan. 1836 mensen zijn overleden. En dat moeten we ons blijven herinneren. Premier Rox, hartelijk dank. Tot zover de herdenking in Syriansland, Zeeland. Mark Romijn Visser stond vandaag stil bij de watersnoodramp 58 jaar geleden. Dan de Tweede Kamer maakt zich zo op voor een nieuwe aflevering in wat lijkt een bestuurlijke soap rond de hoge snelheidslijn. Zo dus meteen maar meer erover van Olaf van Jolen. Eerst naar Jolanda van der Velden. Nog lekker rustig? Ja, dat valt eigenlijk best wel mee voor een dinsenochtend. 67 kilometer file. Eigenlijk vallen twee files op. Uh, er was een aanrijding met meerdere auto's op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Alles is daar weer uh, opgeruimd. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft nog wel 6 kilometer file. En dus nog langzaam rijden op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en de brug bij Gorkum over 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Boeing 787 was er nooit gekomen zonder illegale staatssubsidies. Zegt de Europese concurrent Airbus. De Amerikaanse Boeing zegt precies hetzelfde over de A380 van Airbus. De ruzie tussen de twee vliegtuigbouwers is opnieuw opgeleid. De Wereldhandelsorganisatie WTO schreef een rapport over de illegale, illegale staatssteun die beide bedrijven hebben gekregen. En beide bouwers citeren nu dat rapport om de handel zwart te maken. Daar gaan we over praten met luchtvaartanalist Hans Hirkens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is wel smullen, al die beschuldigingen. Het is lekker modder gooien. Wat valt u daarbij het meest op? Nou ja, eigenlijk wat u zelf al zegt, het, het is modder gooien. Um, het, het, ik heb het gevoel dat uh, geen van de beide uh, fabrikanten... maar met name Boeing nog in het oog houdt... wat nu het nut is van het zo op de spits drijven van dit conflict. Want uiteindelijk uh, weten zowel Boeing als Airbus... dat subsidies in, in ieder geval de huidige manier... waarop de industrie is georganiseerd onvermijdelijk zijn. Ik zeg niet dat ze principieel onvermijdelijk zijn... maar wel met de huidige manier van functioneren. En ondertussen wordt er in andere landen landen, bijvoorbeeld China, druk gewerkt aan de ontwikkeling van verkeersvliegtuigen uh, en China trekt zich weinig aan van Welstandsorganisatie-regels. Ja. Dus die dus geven uh, daar veel subsidie. Ja. Die, ja. ja. Dat WTO-rapport is nog niet openbaar, hè? maar als we de versies van Boeing en Airbus naast elkaar leggen, want zij citeren uit dat rapport, dan kunnen we toch in ieder geval constateren dat ze allebei flink gesubsidieerd worden. Heeft u enig idee wie er dan, dan het meeste last van heeft gehad? Uh, nee, dat moet ik eerlijk zeggen heb ik niet. Je kunt het namelijk op twee manieren bekijken. Airbus heeft zich erg moeten invechten in een door Boeing gedomineerde uh, markt en door, door Boeing als fabrikant in een politiek en economisch machtig land uh, hè, een land dat er ook niet voor schroomt om uh, uh, bijvoorbeeld landen als Korea en saudi arabië uh, nou, te, uh, onder druk te zetten om vooral Boeing's te kopen. Mm -hmm. Aan de andere kant kun je zeggen dat uh, Boeing in de afgelopen of dat de Amerikaanse luchtvaartindustrie duidelijk een veer heeft moeten laten. Die had 90% van alle verkeersvliegtuigen in 1970 en heeft 50% nu. Dat is een behoorlijk, uh, behoorlijke terugval. Ja, kunnen vliegtuigindustrieën um, en bedrijven als Airbus en Boeing... überhaupt bestaan zonder dit soort subsidies? dit moment niet, dan zou je de zaak echt anders moeten uh, organiseren. En dat zou waarschijnlijk leiden tot minder innovatie, omdat er minder risico's genomen uh, zou worden bij het ontwikkelen van nieuwe vliegtuigen. En, uh, de Airbus A380 heeft ongeveer 13 miljard uh, euro aan ontwikkelingsgelden gekost. En als de overheid daar niet bij springt, is het maar de vraag of een bedrijf uh, op de commerciële markt genoeg lening kan, kan krijgen om zoiets te... Uh, uh, uh, te ontwikkelen. Ja. Uh, overigens, de Amerikanen klagen wel erg... maar het feit dat de Amerikanen veel marktaandeel hebben verloren... komt onder andere omdat de fabriek McDonnell Douglas failliet is gegaan... eerst over en daarna is overgenomen door Boeing... omdat ze juist geen nieuwe vliegtuigen ontwikkelden... terwijl Boeing en Airbus dat wel deden... en vervolgens dus achterop raakten. Ja, dankzij de subsidie ontwikkelden zij nieuwe vliegtuigen. Gaan ze nu wel... Gaan de overheden, gaat de Wereldhandelsorganisatie nou wel langzaamhand onderweg naar een systeem of naar een stelsel zonder subsidie? Nee, ik denk dat dat nog heel ver weg is. Um, want hoe, uh, hoe uh, de Verenigde Staten en Europa ook op elkaar inhakken, beide hebben ze op dit moment baat bij, uh, bij subsidies. Ja. Beide hebben ze er baat bij om door subsidies een technologische voorsprong op bijvoorbeeld landen zoals China te handhaven. Levert nog altijd meer op dan dat ze uitgeven? Uh, nou ja, uh, in ieder geval als je het industriegewijs bekijkt. Soms, eh, sommige economen zeggen dat subsidies überhaupt een uh, inefficiënte manier van geld uitgeven zijn. Maar op industrieniveau levert het wel de nodige innovaties op. Ja, ja dan gaan ze dus weer rollenbollend over straat. Uh, uh, u zegt al, China uh, als je niet oppast is dat de lachende derde. Die gaat er met het been vandoor. Uh, zien die bedrijven dat zelf nou ook niet in? Ja. Uh, ik denk het wel. En ik denk dat we goed moeten oppassen dat er uh, een, niet een hele hoop voor de bühne wordt uh, heen en weer geschreeuwd. Terwijl onderling uh, men uh, uh, denk ik in zekere mate best wel berust in de status quo. Boeing en Airbus werken soms ook uh, samen. Uh, ze maken veelal gebruik van dezelfde toeleveranciers... Dus buiten het publiek om, denk ik, wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Het is overigens zo dat het niet alleen de fabrikanten zijn, maar ook politici. Hè? Met name in Amerika, in uh, staten waar Boeing-fabrieken staan. Uh, de politici daar die zijn mogelijk nog feller dan Boeing zelf. Ja, wat is dat dan, een soort nationalisme? Zo trots? Nou, uh, misschien wel, maar het is ook puur hard economisch belang uh, uh, als in een bepaalde staat uh, uh, werkgelegenheid verdwijnt, omdat er Airbussen worden gebouwd en geen uh, Airbus' worden verkocht en geen Boeing's, is het voor die betreffende staat uh, natuurlijk en voor de vertegenwoordiger van die staat in, de, uh, in het congres is dat heel, uh, heel vervelend. Overigens, wat Airbus daaraan doet, is uh, ook vliegtuigen in Amerika bouwen. Airbus zegt wel eens dat uh, in een A330, dat is een wat ouder type Airbus vliegtuig, meer Amerikaans onderdelen zitten dan in een, uh, in een Boeing... omdat uh, de motoren Amerikaans zijn... en veel van de elektronica ook. Nou, ze eten zo nog van twee walletjes. Meneer Herkes, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Negen minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is weer zover. ver. Krijgen zelf altijd de kriebels van. zelfs als ik het niet meer hoef te doen. De potloden zijn geslepen. Gummetjes ernaast, misschien een klein marsje. Voor 157.000 groep acht leerlingen... is dit cito toetsweek begonnen. Ook voor Mark Schuurman uit Rijswijk. Nou, Max, uh, heel veel succes vandaag. Maar het gaat wel lukken, hè? Ja. Ja, doen we doen gewoon ons best voor. En zo belangrijk is het nou ook allemaal niet, hè? Ben je zenuwachtig? Heel erg. Ja? En waarvoor? Taal, rekenen, uh, wereldoriëntatie? Gewoon voor CITO. Alles? Ja. En Max is niet de enige die zenuwachtig is voor de CITO-toets. Nog 24 klasgenootjes moeten er ook aan geloven. En dat is best spannend. Maar wat weten oudere mensen nog, volwassenen, van hun citotoets? Dat is wel heel lang geleden. U heeft hem wel gemaakt? Ja, ook. Gewoon op de lagere school. En maar was u zenuwachtig? Waarschijnlijk wel, ja, maar ik weet daar niet veel meer van. En het advies, nog enig idee? Uh, HVO, VWO was dat. En uw mevrouw, weet u hem nog? Nee, geen idee. Nee, ik kan me niks van herinneren. Niet of u zenuwachtig was, niet wat de uitslag nou ja. was? Nee, nee. Nee, echt niet. Ik kan me niet eens herinneren dat we Cito, dat het ook echt CITO genoemd werd. Uh, ja, die kan ik me inderdaad herinneren. Ja. Omschrijf is, was u zenuwachtig bijvoorbeeld? Ja, ik geloof het wel. Want volgens mij werd bij mij op werd er wel aandacht aan besteed van tevoren dat je uh, oefeningen ging doen. En uh, toen het eenmaal zover was, was het ook wel spannend inderdaad. En weet u nog wat u haalde? Uh, nee, dat ben ik kwijt. Nee, ja, ik. Ik heb uiteindelijk VWO gedaan, dus het is goed gekomen. En ook uh, aardig terechtgekomen? Uh, ja, redelijk. Ja. Mag niet klaar. In de docentenkamer is niks te merken van zenuwen. Daar wordt gewoon, zoals elke dag, koffie gedronken voorafgaand aan een lange lesdag. De Bernadette Maria School, te Delft. Joop Zuidgeest is daar directeur. Wat kunt u zich nog herinneren van uw CITO-toets, meneer Zuidgeest? Ja, ik ben van de generatie dat de CITO-toets nog niet uh, bestond. Ik uh, moest gewoon samen doen uh, voor de MULO. En het was gewoon één dag uh, flink ploeteren. En als je dat dan haalde, dan mocht je naar de MULO. En uh, hoe zit het voor de juf van Max, Suzanne Borsboom? Uw CITO-scoren, weet u hem nog? Ik heb werkelijk geen flauw idee meer. Ik weet wel dat ik hem gemaakt heb. Mijn geboortedatum was uit 82. Dus ik denk dat ik hem in 93 gemaakt heb. Maar ik weet wel uiteindelijk dat ik naar, naar de school ben gegaan waar ik naartoe wilde, dus ik neem aan dat het wel goed zat. Kunt u het zich nog herinneren? De ja, stress, ja. de zenuwen van tevoren? Ja, want ik was er heel ziek van. Ja, ja, ik, was, ja ik was echt thuis. Ja, ik werd heel erg ziek. Uh, Keelontsteking kreeg ik en uh, uiteindelijk heb ik een week later in een uh, kamertje gemaakt. En hoe ging ja. die toen? Weet u dat nog? Ja, dat ging niet zo goed. <laughs> dat was toen. Uh, ja, ik moest. Uh, er zaten ook allemaal uh, moeders uh, te werken. En uh, ik zat daar een CITO-toets te maken. En dat uh, was niet echt een ideale situatie uh, om, uh, om te maken. Wel gekomen waar ik wilde komen. Ik ben dus, uh, toch docent geworden. Uh, ja, ja, dus dat, uh, zo slecht was die nou ook weer niet. <laughs> of Waren de middelbare scholen toen minder streng? Kon je ook met een lagere CITO-score uh, toch komen? Als nee. het advies van de school daarnaar was. Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde nog steeds, vind ik. Uh, de, de mening van de. De leerkrachten geldt nog steeds het zwaarst. En uh, zeker als er verzachtende omstandigheden zijn... Uh, dan kan je daar altijd wel uh, zeg maar met de docenten over praten. Ja. Hey Max. Nou, daar zit je dan, achter je tafeltje. Ja. Je zit lekker. En, en, hoe is het nu met de zenuwen? Ja, heel erg. Heel erg? Ja. Niet doen, hoor. Gewoon concentreren, dan gaat het helemaal goed komen. Oké. Okay. Ja, uh, Oké. Okay. Oh. Ik leef helemaal met hem mee. Max Schuurman, sterkte jongen. Vlak voordat hij aan zijn cito begon, Karin Alperts, volgde hem vanochtend. De Tweede Kamer maakt zich op voor weer een nieuwe aflevering... in de bestuurlijke soop rond de hoge snelheidslijn, HSA. Minister Schultz liet gisteren weten dat zonder ingrijpen... de exploitant financieel kopje onder zal gaan. Olof van Jolen volgt het HSA-dossier voor de NOS. Uh, Olof, hoe groot zijn de financiële problemen? Nou, heel ernstig. We weten al van het jaarverslag, het vorige jaarverslag van de NS dat die HSA uh, echt als een molensteen om de nek van een bedrijf hangt. Daardoor het bedrijfsonderdeel waar de HSL onder valt, NS High Speed... heeft vorig jaar ruim 100 miljoen euro verlies uh, bijgedragen aan de, aan de rekening. Ja. Uh, wat je nu ziet in de brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd gisteren... is dat er uh, rekening mee wordt gehouden dat het eigenlijk niet meer goed komt. En ze zegt, wanneer je zou doorgaan tegen de voorwaarden... zoals we die ooit hebben afgesproken uh, met de vervoerder... dan gaat het bedrijf gewoon failliet. En uh, NS zal daar nu niks meer over zeggen, maar we hebben nog wel een, een quote van vorig jaar. Vorige zomer, toen zei uh, directeur, de commercieel directeur van NS High Speed, maar de spaargaren zei toen als volgt. Wij hebben uh, nu wat aanloopverliezen met de vira, dat is bekend. Dat is ook in onze jaarrekening vermeld. Wij verwachten dat we in de loop van de concessie... Uh, gewoon winst gaan maken met deze treinen. Uh, het kan zo zijn dat die winsten niet geheel opwegen... tegen de aanloopverliezen die we nu zien. Daar is in de jaarrekening een voorziening voor getroffen. En die voorziening wordt elk jaar geactualiseerd... aan de hand van de meest recente inzichten. Jij zegt ook, um, Olof, het, het komt niet meer goed. Dus je hebt tegenvallende resultaten en ook nog eens een slecht vooruitzicht. Zegt de perspectieven. Die twee factoren lijken dan uh, NS High Speed in potentie vertaald te worden. Hoe heeft dat, denk ik, dan kunnen gebeuren? En daarvoor, voor dat antwoord moet je terug een dikke tien jaar. Eind jaren negentig, uh, hoe zag het spoorlandschap er toen uit? De concurrentie werd ingevoerd uh, en daar werd NS heel erg zenuwachtig van. Er hing boven de markt dat Deutsche Bahn hier zou gaan rijden. Uh, en in, die, in dat angstgevoel uh, is er toen gedacht... We moeten, hoe dan ook, die concessie voor de uh, hoogsnelheidslijn binnenhalen. We moeten meedoen. We moeten meedoen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een bot gedaan waar echt niemand tegenop kon. Mm. Een bot dat zo goed was. He, ik heb naderhand nog gesproken met topambtenaren. Die waren verbijsterd. Die zeiden echt, hoe hebben ze dit ooit kunnen bieden? Maar onverantwoord eigenlijk achteraf. Of moeten we dat constateren? Ja, want wat je dus nu ziet, is uh, dat uiteindelijk uh, die prachtige deal... die er toen lag of leek te le liggen voor uh, Verkeer en Waterstaat... Die, is, die was helemaal niet zo prachtig. He, want uiteindelijk hebben ze voor een prijs ingetekend die gewoon nooit meer terug te verdienen valt. Ja, en steven dus op, op, op een gigantisch financieel probleem. Ja, een beetje vergelijking met de UMTS-veilingen waar enorme bedragen voor zijn geboden. Um, hier dus ook had niemand in het achterhoofd van, nou, dat kan ook nog wel zomaar eens misgaan. Ja, ja. dat gevoel was er dus destijds op het departement wel. Ja, bij de ambtenaren dus wel. Wat er, uh, wat er toen al wel gefluisterd werd en wat dus nu uitkomt, is dat dat hele voorstel gebaseerd was op de meest... Positieve uitgangspunten. Dus zoveel mogelijk reizigers uh, die allemaal bereid zouden zijn geweest om een heel hoog prijs uh, extra prijs te gaan betalen voor zo'n kaartje. En het is allemaal niet uitgekomen, want er is ook van alles veranderd. De wereld ziet er anders uit dan tien jaar geleden. Als je alleen al kijkt naar het vervoer richting Parijs. Uh, in die tijd hadden we niet de goedkope vliegmaatschappijen. Nee. Die zijn er nu wel, die, die snoepen ook uh, klanten af. En binnenland speelt nog eens een keer mee. Nu de conclusie, dat staat ook in de brief van Schuls. Ja, dat veel minder mensen eigenlijk zin hebben... Om dat, om dat extra geld voor die snelle trein uit te gaan trekken. Die zeggen, ik ga wel twintig minuutjes langer in de trein zitten... maar dan in de gewone. Uh, en dat ze daarnaast ook zeggen, van, als we dan al in willen stappen... zijn we niet bereid om 7,5 euro extra voor een enkeltje te gaan betalen. Dan, dan hangt daar wat ons betreft... willen we daar gewoon wat minder voor uitgeven. Mm. Nou zei je net, Olof, um, onder deze voorwaarden gaat het mis. Dan denk ik, dan moet je de voorwaarden aanpassen. Is dat wat er zou kunnen gaan gebeuren? Ja, dat lijkt nu boven de markt te hangen, maar dat ligt heel erg gevoelig. Want er is natuurlijk gewoon een deal gesloten voor 15 jaar. Uh, waar de uh, NS of NS Highspeed op lijkt aan te sturen, is dat ze zeggen: we willen gunstigere voorwaarden. Dus we willen minder gaan betalen om over die rails heen te rijden. Maar ja, dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar zeggen van, uh, we betalen de helft ervoor. Aan de ene kant ligt dat politiek gevoelig natuurlijk. Wanneer je uh, plotseling veel minder gaat uh, betalen. En aan de andere kant zullen de concurrenten van toen ook zeggen van, ja, wacht, wacht eens even. even. Ja. Uh, uh, toen mochten we niet meedoen voor het bedrag. Nu plotseling uh, doen je het onderhands, regel je het even. Dat kan niet zomaar. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal gaat het worden. Ja. Dat zou ook Europees nog wel eens een ingewikkeld verhaal kunnen gaan worden. Ik niet? kan me goed voorstellen dat als Brussel meekijkt en meeluistert, dat, zij, uh, dat ze hier echt hun ideeën over hebben. Goed. Ja. Ja. ja, sorry, je, je, je moet, en je moet ook verder, je kunt die zaak niet opdoeken. Nee, want wat nog eens een keer extra lastig is in dit geval... is dat wanneer uh, NS Highspeed zou omvallen... Uh, contractueel de overheid verplicht is om een ja. jaar lang nog dat vervoer te blijven uitvoeren. Dus op allerlei manieren hangen er gewoon financiële molenstenen om de nekken... in dit geval van uh, het ministerie van Infrastructuur. Olaf van Jolen, dankjewel. Horen we meer over. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal van deze ochtend. Nu de collega's van de KRO. Carlion de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Het kabinet Rutte wil illegaal verblijf in Nederland strafbaar stellen. Maar daar schieten we eigenlijk helemaal niks mee op. En dus moet de Europese Commissie daar een stokje voor gaan steken. Dat vinden de Europese fracties van PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. En nog grotere klassen, minder begeleiding voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. De 300 miljoen die het kabinet wil bezuinigen op het onderwijs.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 Bij de afdeling Materieel Beheer van Defensie is veel mis, meldt de Volkskrant. Medewerkers handelen in laptops, auto-onderdelen en verf, maar ook in drugs en illegale sigaretten. Dat blijkt volgens de krant uit interne defensiestukken. Vorig jaar zei de minister nog dat er weinig aan de hand was. Centraal Joods Overleg wil dat er snel recht wordt toegepast... op mensen die de holocaust ontkennen. Wie wordt veroordeeld moet een taakstraf krijgen. Supporters moeten bij antisemitische spreekkoren een stadionverbod krijgen. Morgen is er een kamerdebat over antisemitisme. En het gaat goed met bol.com. De webwinkel haalde vorig jaar een recordomzet van 318 miljoen euro. Zo'n 15 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral de verkoop van digitale boeken en tweedehandsboeken steeg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan BB verkeersinformatie er staat bij elkaar nog 51 kilometer file. Uh, de A10, de ringwest richting Zaanstad, is tijdelijk dicht tussen knopen Koenplein en Westpoort. Dat heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels staat vanaf oost werf 2 kilometer file. Omrijden via de Zeeburgertunnel kan wel, maar daar staat tussen afwit Vonendam en Diemen zo'n 7 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen afwit Belkonroderijs en Delft-Zuid 2 kilometer... En richting Rotterdam, tussen Knoopend Prins Klausplein en Delft-Noord, 3 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reisrokken zijn weer vrij. Nog langzaam rijden en stilstaan op de A27 Breda, richting Utrecht. Tussen Hank en Werkendam, 8 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Partijen in Europa roepen kabinet Rutte op om illegaliteit niet meer strafbaar te stellen. Bezuinigingen op onderwijs, een regelrechte ramp, zegt vakbond CNV. Opstand Egypte bekeken door Israëlische ogen en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Den Haag. Waar vandaag uh, de allereerste Europese vestiging wordt geopend van een Chinese wellness -gigant. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.karo.nl De Europese Commissie moet druk uitoefenen op het kabinet Rutte om het illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar te stellen. De Europese partijen van, het P van, de, van de P van de A, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie slaan de handen in één en roepen het kabinet op haar plannen in te trekken. Goedemorgen Dennis de Jong, Europarlementariër van de SP. Goedemorgen. Ja, waarom wilt u dat die Europese Commissie uh, over zal gaan tot actie? Nou, omdat wij uh, met elkaar mening zijn dat dit uh, echt een heiloze weg is. Juist omdat wij illegaal verblijf daadwerkelijk willen aanpakken. En we denken dat dit zal leiden tot uh, uiteindelijk een minder uh, aanpakken van het probleem. Omdat je mensen echte illegaliteit indrukt uh, als je ze crimineel maakt. En dan durven ze ook geen informatie meer te geven over de mensen die hun eigenlijk uh, te werk stellen. Of uh, over mensenhandelaar of mensen smokkelaars en dergelijke. En die informatie heeft politie hartstikke nodig om het probleem aan te kunnen pakken. Ja, maar als we nou even heel simpel redeneren... Hè? de term illegaal, dat zegt het toch eigenlijk al? Ja, het is een uh, fe fenomeen waar wij ook tegen zijn... omdat één, uh, de mensen heel kwetsbaar zijn... en twee, uh, natuurlijk onze eigen werknemers ook last hebben van uh, illegaal werk... Uh, door, door, door uh, immigranten. Uh, dus het moet zeker aangepakt worden. Maar we denken dat dit zo contraproductief is... en ook uh, de uitbuiting die er de, wel degelijk plaatsvindt. Denk maar aan, aan het hele fenomeen mensenhandel... waar mensen in de prostitutie terechtkomen... of onder uh, mensen mensen onder omstandigheden aan het werk zijn. Ja... Dat, dat wordt hier moeilijker door. Dus het, het is volstrekt contraproductief. Waarom wordt dat in moeilijker? Nou, Omdat mensen die uh, uh, als ze weten dat ze ook nog eens keer te maken kunnen krijgen met uh, uh, een gevangenisstraf of iets dergelijks... ...die zullen zo ver mogelijk wegblijven van alle autoriteiten. Dus zodra er iemand van de arbeidsinspectie of van de politie in de buurt is, dan zullen die mensen uh, daar niets mee te maken willen hebben. En dat betekent dat er dus minder informatie bij de justitie en politiediensten terechtkomt... en dat we minder hebben om op te sporen. En het gaat echt om die mensen, die werkgevers, de mensenhandelaars, de smokkelaars die eraan verdienen aan het illegaal werken. En die worden juist helemaal niet aangepakt op deze manier. Maar het gaat dit kabinet, en dat is het hele idee dat hierachter zit... Uh, om die afschrikwekkende werkingen. Uh, mensen denken dan wel twee keer na voordat ze hier naartoe komen. Dat is het begin van de hele redenering. Ja, maar uit alle studies blijkt dat er maar één factor is... waarom mensen naar Europa komen. En dat is als er hier werk is... Hè, als ze het idee hebben dat ze hier een, een boterham kunnen verdienen... dan komen ze. En daar spelen allerlei tussenpersonen... Uh, dus bijvoorbeeld malafide Uitzendbureaus die je hebt over heel Europa of ook mensenhandelaren, die spelen daar een hele belangrijke rol in. Dus als je die niet goed aanpakt dan uh, blijven die mensen komen omdat ze denken dat ze hier werk kunnen krijgen... Uh, wat in de praktijk dus vaak, uh, vaak tegenvalt naar alle problemen. Uh, maar je moet wel zorgen dat je die werkgevers en die tussenpersonen aanpakt. En daarom zijn wij er bijvoorbeeld voor dat de arbeidsinspecties... veel beter gaan samenwerken op Europees niveau. Want dan kun je daar, uh, die, die uitzendbureaus eens dus een keer goed gaan aanpakken. Dat ja, gebeurt nu Ja, maar die malafide types die kunnen allemaal uh, hun werk doen... omdat hier nou eenmaal een stroom illegale naartoe komt. Als die illegale weten, ja, dat moeten we niet doen... want dan beland ik in de bak, dan houdt het op en dan lost het... Zo blijven zich vanzelf op. Ja, maar die zullen gewoon blijven komen. Het enige wat ze niet meer doen is uh, die informatie doorspelen. Kijk, die, die straf op zich. Denk ik, voor zover die al bekend wordt, zal niet echt afschrikwekkend werken. Het, uh, want die, die andere informatie van die tussenpersoon is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. Uh, maar je ziet ook bredere problemen. Hè? Mensen zullen ook bijvoorbeeld uh, niet meer uh, gauw naar de dokter gaan als ze, als ze een ziekte hebben. Dat komen ze volksgezondheid ook uh, ondermijnen. Zeker als ze besmettelijke ziektes hebben. Of kinderen die uh, niet naar school kunnen en dat soort zaken. Het, is, het heeft heel veel maatschappelijke consequenties ook tegen maatregelen. En nou wilt u dat de Europese Commissie druk gaat uitoefenen? Wat ja. voor druk? Hoe moet ik me dat voorstellen? we hebben vragen gesteld aan de commissaris met het verzoek ook of zij met de Nederlandse regering kan gaan praten. De commissaris die verantwoordelijk is in Brussel voor justitiezaken. En we hopen dat we dus nog voordat dit soort dingen definitief zouden door de Kamer gaan en dergelijke... dat er toch nog eens een keer een goed debat is met de Nederlandse regering. Omdat we ook denken dat er een strijd is met het bestaande Europees recht. En ja, de commissie moet daar wel over waken. Dus die heeft er wel een rol te spelen. Een rol te spelen, maar hoe ver gaat die rol? Nou, in in kijk als de wet nog niet van kracht is, dan kan de commissie alleen maar advies geven. Dan kan ze zeggen, nou als jullie dit gaan invoeren, dan uh, denken wij dat er een probleem gaat komen met uh, Europees recht. Als de wet al van kracht is. Dan krijg je zo'n hele procedure die uiteindelijk kan leiden tot een gang naar Luxemburg, naar het Hof van Justitie. En dan kan het ook nog zo zijn dat, het, dat de Europese rechter een bevel geeft om die wet weer ongedaan te maken. Nu is het zo dat de Nederlandse bevolking deze regering en haar beleid democratisch gekozen heeft. Het was heel duidelijk wat dat beleid zou worden. Dus ja, waar bemoeit u zich eigenlijk mee als Europa? Ja, ik denk wel dat je uh, wat voor regering je ook kiest. We hebben met z'n allen ook gekozen voor mensenrechtenstandaarden. En uh, die zitten nou eenmaal uh, ook Europees verankerd in allerlei wetten en verdragen. En welke regering er ook zit, die moet zich natuurlijk wel aan de verdragen houden. En hier kom je toch op, een, uh, ja, op het snijvlak langs mijn hand van uh, of je nog wel onder uh, mensenrechtenverdragen en ook Europees recht... Of je daar nog wel aan voldoet. En uh, ja, dat is ongeacht eigenlijk welke regering er zit. Iedereen moet daar gewoon aan voldoen. Tenzij je zou zeggen, bijvoorbeeld, we stappen de Europese Unie uit. Nou, dat lijkt me dat dit kabinet dat ook niet wil. En dat zouden wij ook niet willen. Dus in die zin uh, heb je eigenlijk geen mogelijkheid uh, als regering dan wel te kijken... Wat, wat zijn de bestaande regels? En eventueel, wat minister Leers ook probeert op, op andere gebieden, uh, met je Europese partners spreken. Van, kunnen we die regels nog veranderen? Ja, Want in on, uh, de ons omringende land is illegaliteit ook strafbaar, toch? Nee hoor, dat is in het algemeen niet zo. Uh, en het, uh, ja, dat zou... In het algemeen niet, maar er zijn dus andere landen waar het wel zo is. En wat doet de Europese Commissie daar dan aan? Nou, we hebben daar nog eigenlijk helemaal geen voorbeelden van. Van landen waar het zo uitdrukkelijk zwaar is dat je wel hebt. Dus vreemdelijke detentie, ja, dat kennen wij ook. Dat ja, dat is wat wij ook gaan doen in Wezen dan. Maar uh, gevangenisstraf is wat anders dan detentie. Want detentie is onder hele strikte voorwaarden... voor een bepaalde duur mag je iemand vastzetten om hem te kunnen uitzetten. Dat is natuurlijk heel wat anders dan iemand gevangenisstraf geven. Want in wezen is het rare dat je ook met deze maatregelen... mensen langer in Nederland zou kunnen houden dan anders. Want gevangenisstraf betekent gewoon dat je die tijd in de gevangenis moet uitzitten... ook al zou je uitgezet kunnen worden. Dat is ook het vreemde. Dus eigenlijk houdt het kabinet ook de mensen langer in Nederland dan misschien anders nodig zou zijn. Feit is dat we met het probleem van die illegaliteit zitten. Wat moet het kabinet Rutte daar dan aan doen? Nou, ze moeten, wat ik al zei... de controle op de arbeidsplaats... Hè, moeten ze enorm versterken. Ik vind het heel raar te horen. De arbeidsinspectie het... moet aan de slag. Ja, de arbeidsinspectie... Ja, dat, kost, dat... dat kost een enorme hoeveelheid mankracht en geld. Ja, en het rare van dit kabinet is... dat ze het dus aan de ene kant heel belangrijk vinden... Het, de strijd tegen illegaal werk... maar aan de andere kant, de arbeidsinspectie... daar wordt juist op bezuinigd. Uh, dus ik denk, nou, doe dan in ieder geval die bezuinigingen ongedaan. En twee, ga meer Europees samenwerken. Dat er toezicht is op uh, hoe komen mensen in Nederland. Hè, dat je er veel informatie over uitwisselt. En dat je die tussenpersonen probeert uit te schakelen. Hartelijk dank. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Mannen blijken voortaan 14% minder kans te hebben om te overlijden aan kanker. De kans om deze ziekte, aan deze ziekte te overlijden is ook voor vrouwen gedaald, maar slechts met 5%. En dat omdat er meer vrouwen zijn gaan roken. Hoe kan dat? Lies van Gennep van anti-rookorganisatie Stivoro met het antwoord. Nou, dat komt omdat uh, vrouwen heel gericht worden benaderd door de tabaksindustrie... met specifieke marketingtechnieken. Dat gaat via nieuwe producten. En dat gaat via internet. En die nieuwe producten die zijn dan, uh, die stralen uit een zekere elegantie, stralen uit emancipatie. En er zitten ook stoffen bij die vrouwen aantrekkelijk vinden, die, ja, die vrouwen smakelijk vinden. Dus door stoffen toe te voegen aan een product, door het product op een andere manier neer te zetten, uh, worden, deze, worden vrouwelijke doelgroepen bereikt? Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen caro.nl voor u minuut ranking de nieuws. Gaan we terug naar Den Haag. Want daar is Marielle Weers. Op het stadhuis in de werkkamer van wethouder Henk Kool van Economische Zaken. We hebben het over een Chinees gezondheidscentrum wat hier geopend wordt. De eerste vestiging van een enorme marktleider in China is een enorm groot bedrijf. Komt naar Europa en ze kiezen daarvoor Den Haag. Wel hey, wethouder, uh, ik, we hadden het er net al even over, in de wachtkamer zal ik maar zeggen. Uh, China is wel hot hier, De tijdschriften, Chinese kranten zag ik. Ja, we besteden heel veel aandacht uh, aan China. Uh, Den Haag probeert heel veel Chinese bedrijven te attracteren om naar Den Haag te komen, te investeren of hun vestiging uh, hier te vestigen. Nou vandaag dus die uh, Chinese wellness gigant, Yu Zhu Tang. Wat is dat voor een bedrijf? Nou, Yutsu is eigenlijk een groot je kan, Het is een gezondheidscentrum. Je kan je laten masseren. Ze kijken naar uh, je gezondheid. Ze, ze doen ook prognoses. Um, ze, ze doen aan voetmassages. Ze kunnen precies met drukpunten zien. Uh, en voelen uh, wat er in je lichaam allemaal gebeurt. En je ook adviezen geven over hoe je uh, gezond kan leven. Dus het is een, echt een heel groot uh, centrum. Uh, prachtig verzorgd. Het is ook heel... Ben je een beetje chic, eigenlijk wel, moet je zeggen. Ik ben in China ook wel eens uh, in zo'n vestiging geweest. Het lijkt prettig. Het is ook natuurlijk wel prettig uiteindelijk. Maar het gaat soms ook van oud hoor. En nou denk ik bij het Chinese Gezondheidscentrum altijd een beetje aan die obscure zaakjes met uh, gemalen tijgerbotten en dat soort dingen, maar dat is het dus niet? Nee, dat is het absoluut niet. Het, uh, het, het zit wel aan de rand van uh, Chinatown. We hebben in Den Haag, uh, in het centrum van Den Haag, uh, een heel leuk uh, Chinatown. Dat is, dat eigenlijk... is hier echt hier om de hoek, hè? Dat is echt met een hier... Chinese ja. poort. Ik liep er toevallig net ja, onderdoor. Er zijn twee Chinese poorten. Het zijn, zijn eigenlijk de enige Chinese poorten op het Europese vasteland. Trouwens, een heel leuk verhaal zit daar aan vast. We hebben ...een prijsvraag uitgeschreven in China. Dat is gewonnen door een bedrijf uit Shanghai... ...en die heeft die poorten daar gevestigd. Dus ook heel China weet dat hier in Den Haag... ...Chinese poorten staan, want dat vinden ze heel bijzonder... ...en heel leuk ook. Maar hoe komt die band dan zo? Want je denkt natuurlijk... ...de haven van Rotterdam. Maar wat heeft Den Haag met China? Nou, het leuke is, Den Haag ligt natuurlijk precies... ...tussen Amsterdam en Rotterdam in... ...en heeft bovendien... Alles wat te maken heeft met de overheid. En dat is voor China eigenlijk nog steeds heel belangrijk. In China, dat is natuurlijk eigenlijk wel nog steeds een staatsgeleide eh, economie. En Chinezen kijken ook heel erg naar eh, waar zit de overheid. Want daar zit de macht. En daar moet je dus dichtbij zitten. Alle ambassades zitten in Den Haag. De regering zit in Den Haag. De koningin woont in Den Haag. Het parlement is in Den Haag. het ministerie is in Den Haag. En dat vinden de Chinezen belangrijk. En bovendien, in Chinese begrippen, Amsterdam Schiphol. 60 kilometer weg. Rotterdam, de haven, 30 kilometer. Dat is voor Chinees is dat een hinkelstapspoortje. En hoe pakt u het nu aan? Ik heb begrepen dat u zelf regelmatig naar China reist. Ja, ik ga veel naar China. Uh, dat moet ook wel. Uh, wil je met Chinese zaken doen... dan moet je daar hele goede relaties mee opbouwen. Het is precies omgekeerd als in Nederland. In Nederland doe je eerst zaken en krijg je hooguit... nog een broodje kaas naar aflopen om, om het te bezegelen. In China ga je eerst uitvoerig uit eten. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer... Uh, en dan ga je misschien, als dat vertrouwen er is, zaken doen. Dus je moet er ook wel va vaak zijn. Ik ben er ook uh, regelmatig uh, om contacten op te doen, om Den Haag te promoten. Niet alleen Den Haag, maar natuurlijk daarmee ook de hele Randstad. Want als bedrijven, en dat doen daar gelukkig ook heel veel, zich hier in Den Haag vestigen, dan is dat goed voor de Haagse economie, maar ook voor omstreken. Ja, want het kost natuurlijk veel, want je moet er vaak naartoe, je moet investeren, maar wat levert het op? Dat begint natuurlijk allemaal klein, maar ook hele grote kanjers, zoals ZTE, dat is een groot telecombedrijf, de grootste van China. Daar gaat de KPN tien keer in, om het zo maar te zeggen. Die hebben zich wel in Den Haag gevestigd en dat gaat natuurlijk langzaam groeien. Dat is goed voor de werkgelegenheid, dat hebben we ook nodig. Ook in Den Haag hebben we dat nodig, nieuwe werkgelegenheid. Uh, en op die manier is dat goed voor de economie. En wat goed is voor de economie, zeg ik altijd, is goed voor de inwoners. Vanmiddag wordt het geopend. Tang om 18 minuten over 1. U gaat dat doen. Waarom die... Kort nog even, waarom op dat rare tijdstip? Ja, dat is altijd prachtig. Uh, bij China komt bij een opening altijd een astroloog te pas. Die gaat kijken wanneer het goed, een gunstig en gelukkig tijdstip is. En deze heeft nu uitgerekend dat we precies om 18 over 1 vanmiddag... Tang, het wellnesscentrum in het hartje van Den Haag, gaan openen. Succes! Dank u wel. Vanuit Den Haag was dat Marielle Beers. Straks Egyptische opstand bekeken door Israëlische ogen. Is nu het goede nieuws. Positief Network. Psycholoog Nampje Koudenberg van de Universiteit Groningen heeft een verbazingwekkende ontdekking gedaan. Nou, we hebben ontdekt dat een uh, korte stilte in uh, gesprek uh, eigenlijk basis sociale behoeften bedreigt. Uh, mensen die uh, een lekker lopend gesprek hebben, die hebben het idee dat ze, dat ze gesterkt worden in hun mening en dat anderen het met hen eens zijn. Dus als, als er een stilte valt, voelen ze zich uh, ja, gescheneerd uh, Ja, nou echt harder afgewezen is wat we vonden. Mensen worden er heel van. En hoe komt dat dan, uh, uh, uh, uh, dat uh, zo'n korte stilte, dat dat zulke enorme effecten kan hebben? Heel vaak heel ongemakkelijk. Maar, um, Eigenlijk ja, dat zijn we dus enorm onzekere wezens. Ja, dat zou je bijna wel de, uit het onderzoek kunnen concluderen. Ja, kijken, ja nee, dat is duidelijk. Ja, ik wou het nog even zeggen. Je ziet met name, uh, met name bij de radio is dat erg vervelend. Hè? Want je zit dan met, uh, met een gesprek met iemand op een andere locatie en dan heb je een hele trage verbinding. Dan zit je altijd te wachten als je een vraag hebt gesteld tot iemand gaat antwoorden. Uh, en dan gaat die persoon net antwoorden en dan denk jij dat hij er niet meer is. En dan um, ga jij weer praten op het moment dat zij antwoord beginnen te geven. Zie je dat dan ook als mensen zo lang wachten naar zo'n pijnlijke stilte? Wat zei je? Positive News Network. En dan nu contact met Henk Groen, een van de laatste Nederlandse toeristen die nog in het Egyptische Sharm al Sheikh is gebleven. Meneer Groen, Meneer Henk? hoe is de situatie daar? Uh, wat mij betreft uh, uitstekend eigenlijk, het zonnetje schijnt. Ik lig lekker in het zeemet met mijn diertje, dus uh, geen probleem. Maar ik hoor, toch, ik, ik hoor van alles om u heen. Uh, uh, waarom gaat u niet weg daar uit Egypte? Waarom Ja, ik? Ik heb, ik heb betaald voor die reis. Ik heb een kamertje van drie vierkante meter. Daar heb ik ook nou ook van neergelegd. Kom nou. Ik, vers, ja, ik versta u slecht. Kunt u een rustiger plekje uh, opzoeken? Nou, dat wordt een beetje moeilijk. Ik lig hier liggen bij een beetje. Zeg, kunnen jullie niet ergens anders uh, besteden en gaan lopen gooien? Meneer Groen, meneer Groen. Ja? Moet je wel horen? Heel, heel, heel moeilijk, heel moeilijk. Positief NEWS Network. Universitair hoofddocent Johan Karremans heeft ook iets ontdekt. Wij hebben eigenlijk ontdekt uh, wat, er, wat er zich in de hersenen precies afspeelt... bij uh, mensen die een relatie hebben... en die uh, hun relatie eigenlijk willen afschermen van aantrekkelijke alternatieven. Ja, maar het ging over vreemdgaan, toch? Nou ja, dat, dat eerlijk gezegd, kijk, uh, mijn onderzoek uh, gaat niet direct over vreemdgaan. Uh -huh. uh, maar hoe mensen uh, reageren op een heel aantrekkelijk iemand van het andere geslacht. Maar, maar klopt het dan wel dat mannen en vrouwen die gemakkelijker voor een ander vallen... terwijl ze een relatie hebben, minder controle over een bepaald gebied in hun hersenen hebben? Ja, daar, daar, uh, daar, lijkt, het, uh, uh, daar lijkt het wel op te op wijzen. Overspelplegers van Nederland opgelet. Vanaf nu af aan heeft u een excuus. Sorry, schat, ik had een bad brain day. Nou, dat zou zomaar eens kunnen ja. Het goede nieuws werd u gebracht door Sander Bartling. Hmm. Doe de jerk. Of nou ja, ik niet. Ryan Shaw doet de jerk. Het is acht minuten voor tien. Het leger in Egypte heeft de situatie goed onder controle. De betogers zullen niet zelf het roer overnemen. En Mubarak gaat in de komende tijd zelf terugtreden. Die voorspellingen doet Martin van Kreeveld, militair historicus aan de Universiteit van Tel Aviv. Goedemorgen, meneer van Kreeveld. Goedemorgen. Ja, u zit in Tel Aviv op dit moment. Hoe wordt er in Israël gekeken naar de huidige situatie in Egypte? Nou, natuurlijk. Iedereen hier is nogal bezorgd. En wij wachten allemaal op de, op de uitkomst. En uh, geen weet het. Maar de algemene indruk, tenminste mijn indruk, is zoals ik u gisteren heb gezegd, dat het uh, leger, de britische leger, de situatie goed in de hand heeft. Dat ze alles uh, goed uh, behandelen. Dat ze uh, de, de, de, de meest belangrijke punten goed in de hand hebben en dat uh, men wacht gewoon om wacht tot alles uh, van zichzelf weer uh, weer weer verdwijnt. En ik geloof persoonlijk dat dat ook gebeurt, dat kan nog wel enige dagen, misschien nog wel een week duren, maar ik geloof dat Mubarak overleeft, ik geloof dat het bewind overleeft, dan komen er zogenaamde reformen, dan moet natuurlijk uh, Mubarak weg, uh, omdat hij ook niet gezond is enzovoort, maar het systeem zal ja, waarschijnlijk uh, blijven. Het systeem zal blijven. Het leger stelt zich terughoudend op. U zegt dat het leger in Egypte de zaak ook goed in de hand heeft. Waarop baseert u dat laatste? Heel eenvoudig. Er wordt niet geschoten. Of nauwelijks geschoten. Uh, er zijn twee manieren om te regeren. Het eerste is met de binnen, het andere met de vuist. Tot nu heeft het leger uh, van de vuisten bijna geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat ze uh, de binnen goed functioneren. Nou is vandaag de grootste betoging uh, in Egypte tot nu toe. Er zijn al 150 doden gevallen. U zegt er wordt niet geschoten. Zijn dat vertrouwenwekkende, dag, de vertrouwenwekkende de meeste, gegevens van u de meeste zijn gevallen in de eerste dagen en ook. Uh door de schieters van de politie en niet van het leger. Zoals je iedere dag op de televisie kan zien... het leger staat er goed bij. Er zijn heel weinig botsingen tussen de bestranden en het leger. Het leger eigenlijk laat het de bestanden zo ongeveer doen wat ze willen... maar ze heeft wel de situatie en de meest belangrijke punten... zoals radiostations, televisieslations, postkantoren, eh, regeringsgebouwen enzovoort... In de hand. Is de hoop in Israël vooral, zoals u die net verwoordt, althans u verwoordt een verwachting, maar is dat ook de hoop in Israël? Namelijk dat het bewind Mubarak gewoon aan de macht blijft en dat er een aantal hervormingen zullen worden doorgevoerd, maar dat dan de rust weerkeert? Het bewind Mubarak, ja, maar zonder Mubarak. En... In... Arabische landen zijn er eigenlijk alleen maar tegenwoordig twee mogelijkheden. Het ene is een fundamentele, fundamentele republiek. Het andere is een militaire regering. En eh, men hoopt hier natuurlijk op een militaire regering. De regering, ook omdat het militaire de militairen in Egypte de laatste 20 jaar of 30 jaar sterk met ons verbonden is geweest, sterk eens de bevolking. En ook omdat uh, zij minder gevaarlijk zijn. Uh, of het werkelijk zo heet, dat weten we niet. Maar men hoopt het natuurlijk wel. Is er angst in Israël voor de situatie in Egypte? Pardon? Is er ook angst in Israël voor de ontwikkelingen in Egypte op dit moment? Maar zorg wel, nou, zorg wel nou natuurlijk. En het wordt, uh, uh, de situatie wordt op de voet gevolgd. Uh, onze minister-president Netanyahu heeft gisteren gezegd... dat hij ieder half uur uh, wordt uh, meegekend over de situatie. Dus zorg natuurlijk wel. Angst, nee, dat kan ik niet zeggen. Nou gaan er geruchten dat in Syrië ook een beweging opstaat... die zich tegen het autoritaire bewind daar gaat keren. Gelooft u in een sneeuwbaleffect in het hele Midden-Oosten? Nou, dat hangt er heel vanaf. Als het lukt, eh, als het bij de Moskantie en Egypte lukt, iets te bereiken, dan misschien wel. Als het niet lukt, dan waarschijnlijk niet. En bestaat het gevaar dat de autoritaire regimes in het Midden-Oosten... Tunesië, Egypte en Syrië dus door de roep om democratische verkiezingen... vervangen worden door islamgeoriënteerde extreme partijen? Is die angstig in Israël? Natuurlijk. Dat is het grote gevaar. En daarvoor heeft iedereen zorg. Uh, we kunnen alleen maar hopen dat het niet gebeurt, tenminste niet nu. En persoonlijk geloof ik ook niet dat het nu gebeurt. Ik, uh, zoals gezegd, geloof persoonlijk dat uh, het regime, zoon van Mubarak, zonder Mubarak, in enige weken uh, zal overleven. Oké, okay, hartelijk dank voor deze Israëlische blik op de situatie in Egypte. Martin van Kreeveld, militair historicus aan de Universiteit van Tel Aviv. Wij gaan richting het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met nog grotere klassen in het speciaal onderwijs... en in het reguliere onderwijs. Er is geen aandacht meer voor de kinderen die wel extra hulp nodig hebben. Volgens CFV Onderwijs raken de ingrijpende bezuinigingen van minister Van Bijsterveld. het onderwijs recht in het hart. En gaan statenverkiezingen, provinciale statenverkiezingen... over provinciale thema's of eigenlijk gewoon over de vraag... of Rutte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 Waar dan ook op